Nothing to say, and no one can stop me from feeling this way. Yeah, crazy Sunday afternoon, I got. Een Van de leukste opnamen van uh, de Small Faces. Lazy Sunday. Misschien is dat ook wel de dag vandaag. Een Lazy Sunday. Aan ah, het weer zal het niet liggen. Lekker. Welkom bij de show gaat het duren tot 12 uur met een paar interessante onderwerpen, dus en lekkere muziek. Gewoon om de zondagmorgen mooi mee te eindigen. Tot 12 uur de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Muziek van onder andere Steelers Wheel, ik in the middle with you. Kom je net bij ZVL, goedemorgen. Blijf bij ons, want nou, we zijn gewoon gezellig vandaag. Show. Benen su impermeabri. Da da da da da da da da En omdat het toch zonnig weer is. Ja, een zoberste dag. Zoberste muziek van Paolo Conti. Ja, Conti precies. jawel. En Lee, in prijlamelie. Natuurlijk hier in de show hier bij ZVL. Straks een reportage van Jeroen van Gent, een interessante reportage want hij gaat het natuurlijk weer hebben over u, zal ik maar zeggen. En wat is ongeveer zijn verhaal? Nou ja, hij gaat het hebben over wanneer heeft iets voor u het laatste uw verwachtingen overtroffen? Interessante vraag en antwoorden komen zo meteen. En ze zijn weer memorabel. Luister mee, zo meteen hier bij ZVL. Nee, ik heb nog niets begrepen van je woorden. Ik heb mijn moed nog lang niet bij elkaar gerapt.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 ik blijf dromen van precies dezelfde dingen, ik zal je weer zien en we blijven bij elkaar. de door. Nou, Het wordt ook niet gewezen, dat hoor je wel, want wij eh, draaien hem graag hier bij ZVL. En bouwden wij een groot ordeje met naast jou. Tijd voor ons eerste onderwerp, de reportage van Jeroen van Gent. Vooral in de zomer kan het leven heel rustig voort, zeker bij de temperaturen van vandaag. Wordt zo'n graad of 27, 28 wel hier in het centrum van Teneuzen. En we leunen achterover en nemen een ijsje. Is er deze warme dagen nu nog wel eens iets dat er uitspringt? Is dan een goede vraag. Iets dat uw verwachting overtrof? Nou ja, Jeroen van Grent, zo brutaal als hij altijd is met zijn blauwe microfoon... vroeg het u op straat en hier zijn uw antwoorden. Wanneer heeft iets voor het laatst uw verwachting overtroffen? Ik denk een team-uitje van mijn werk. Ja? <laughs> Ik had een hele lage verwachting, omdat we ja, hebben wat st uh, struggelingen met het team. Dus, uh, maar uiteindelijk uh, is het, ja, was het echt een hele leuke dag. En we, zijn we eigenlijk nader tot elkaar gekomen. Juist door ah. dat uitje. Dan denk je ja. van, moet dat nou? Ja. En aan het eind van de dag blijkt het heel erg mee te vallen. Ja, precies. Ja, ja. ja, ja dat was het. Dat is een ja. Ja, goede. Ja, ja. ja. ja. ja. Wanneer heeft iets voor het laatst je verwachting overtroffen? Uh, ik denk wel thuis een van mijn groepslessen, want ik werk in de sportschool. Ja. Uh, en dan mag ik uh, groepslessen geven daar zo. En soms denk ik van, nou, die mensen die zouden dit niet aankunnen. Maar dan, dan geven ze ah. toch de volle 110 dus dat, dat vind ik altijd wel leuk. Ja. Ik zie het gelijk voor me. Ja, precies. Je verwacht er niks van, niet veel van, ja. zeggen, maar het valt heel erg mee. Ja, precies. Aha. Van wat oudere mensen of zo, die, die geven dan alsnog 110 dus Dat vind ik, ja. vind ik mooi. Ja. Hey, wanneer heeft iets voor het laatst uw verwachting overtroffen? Wanneer heeft iets voor het laatst uw verwachting overtroffen? Dat u zegt van ja. Nou, uh, dat met mijn ziekte heel goed. Ik heb MS, dat met mijn ziekte heel goed gaat. Ah. Door de medicijnen. Daar ben ik ook wel verrast door. Dat het zo lang al goed gaat. Multipuscleurans. Ja. Ja, dat kan inderdaad allerlei vormen hebben, ja. natuurlijk, en snel, mm -hmm. langzaam. Dat is ook een tijdje niet goed gegaan, ik heb ook in een rolstoel gezeten. Hey. En werk nu alweer uit, dus dat is ook eigenlijk wow. een hele verrassing ja. dat het allemaal gelukt is. Dat is een ultiem voorbeeld. Ja. Uh, u zat al in een rolstoel, En nou verwacht je dat dat nou, alleen maar Ik heb een tijdje in een rolstoel gezeten, yeah. maar daar ben ik langzaam weer uitgekomen. Do do Door de goede medicijnen die ik nu heb. Om de vier weken moet ik uh, voor de medicijnen naar het ziekenhuis. Dat is toch fantastisch? Ja. U had dat vast niet, dat had u vast niet gedacht? Zeker niet. Wow. Zeker niet. Nee. Nou ja, het is veel te persoonlijk om verder te vragen, maar wat zijn uw verwachtingen voor de toekomst? Okay. Nou, ik hoop gewoon dat het zo goed, door, dat het zo goed, goed blijft gaan. Ja? Yeah. Ja. Meer kan ik eigenlijk niet verwachten. Yeah. Gewoon positief grond houden? maar. ja. ja. Dat ben ik wel. Ik ben een positief mens. Dus. Ah, dat is <laughs> Ja, ik zie alles meestal positief het positieve. Want dus. ja. heeft iets voor het laatst uw verwachting overtroffen. Want heeft uh, iets voor de laatste tijd uw verwachting overtroffen. Afgelopen weken misschien een stukje toekomst voor mezelf. Toekomst? Maar dat is... Ja, ik ga dan een heel nieuw traject beginnen met baan en hey. cursussen en dat soort zaken op mijn leeftijd. Ja? Yeah? Dat dus. Hé, hey. dat klinkt goed. Hoe, hoe komt dat zo? Zomaar? Eh, nou, ja, omstandigheden. Yeah? Omstandigheden, ik ben mijn baan kwijtgeraakt door een, een, een faillissement en oh. op mijn leeftijd nieuw werk zoeken valt gewoon niet mee. Alhoewel, de zat banen zijn maar nou niet direct voor uh, mijn branche. Dus ik heb uh, initiatief genomen en zelf uh, dingen... Hey, uh, Kijk, dat is een goeie. Dus dat was uw vraag, dat is mijn antwoord. Wanneer heeft iets voor het laatst uw verwachting overtroffen? Dan had u andere verwachting, misschien uh, een lage verwachting dus. En, en, en dat viel ontzettend mee. <laughs> Om het paar oh, nou, dit zijn van die vragen. Nee, daar... Dat hebben we de laatste tijd niet meegemaakt. Niet nee. meegemaakt? Nee. We hebben alleen maar narigheid. U ziet wat er gebeurd is. Oh, nee, de vrouw nu heeft uh, de, nu uh, ze uh, haar hand gebroken. Oh. Hoe gaat het met de hand? Nou, gaat. Gaat. Ja, het niet zo. Pijn. Veel Wat pijn. Er moet, moet het niet in gips. Zit er zitten pennen is in. Ja, ja, ik zie het. Ja, het ja. is dik, dik natuurlijk. Ja. Wat is de verwachting? Hoe lang gaat dat duren? Nou, dat kan wel een, ja, een tijdje duren. En oh. ik heb mijn schouder ook nog gebroken. Dus oh. oh, dat dus zie ik allemaal ook nu. Ja, ik zie Je ik ziet het, ja. ja. Maar u staat er nog. Ik sta er ja, nog, hoor. daarom. En, en, die, en dat is misschien de verwachting. Ah, bovenal. positief. Ver, ver, ver, verrast. Yeah. Ja. Um, om, omdat wij nu. Um, een beetje in de, in de ellende zitten, ja. uh, komen er zaterdag uh, vrienden van ons langs. Ja, en die Komend. gaan voor ons koken. Kijk. Er zijn ook al vrienden die de... hebben ook eten gebracht. Ja, die iets? hebben ook al eten gebracht. Nou. Wij worden gewoon heel goed verwend. Ja, dat is mooi. Heerlijk, Aardig. toch? E, een wetenschap. Dank je wel. Ja, Dank u wel ja. voor de antwoord. Dank u wel. where well. We houden het lekker relaxed op deze warme zondag met de LSE Brothers. Natuurlijk O'Laurie. Mooi hè? En Cliff Richard en de Shadow samen in Do You Wanna Dance? In een paar minuten gaan we praten met Koen Kros. Hij is onderzoeker team aanpak discriminatie bij Movisie. En we gaan het hebben over ja, discriminatie op internet. Dat heeft best wel impact. Welke impact en wat kun je eraan doen? Je hoort dat straks hier bij ZVL.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 Ik pas Je vous en supplie restez longtemps Ik me sauvera peut-être pas Mais faire sans vous, je sais pas comment het moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours Je veux Ik weet parce que moi je sais pas bien aimer het niet. Nou, kijk aan. Voila. Daar was ze. Natuurlijk. Barbara Bravi. En Voila uit 2021. En daarmee deed ze mee aan het Eurovisie Songfestival. Weet je nog? Lekker. En De um, Doobie Brothers hoorde je ervoor met What a Fool Beliefs. Tijd voor ons tweede onderwerp in de show. Een belangwekkend onderwerp. Hier is mijn collega Herman de Bruin. De impact van online discriminatie is groot en jongeren voelen zich daardoor machteloos en onveilig. Hoe dat precies in zijn werk gaat ga ik vragen aan Koen Kroos. Hij is onderzoeker team aanpak discriminatie bij Movisie en in de uitzending. Meneer Kroos, welkom. Dank wel. Ja, jullie hebben onderzocht dat de jongeren eh, daar een beetje machteloos van worden van eh, online discriminatie. Wat bedoelt u met online discriminatie? Ja, vanuit uh, Movisie hebben we samen met het Vrij Jonker Instituut onderzoek gedaan naar... Ja, wat jongeren eigenlijk meemaken online, en we hebben vooral gekeken naar de negatieve en beledigende berichten. Mm -hmm. En bij online discriminatie en online haatspraak gaat het echt om berichten uh, die gericht zijn op iemands ja, persoonlijke eigenschap, persoonlijkheidskenmerken. Zoals iemands afkomst, iemands huidskleur, mm -hmm. uh, iemands seksuele oriëntatie. Het zijn eigenlijk alle honden die volgens de wet. Uh, Verboden zijn om op te discrimineren. Ja, en, en, uh, jong, en jongeren zien dat allemaal. En uh, ze worden er machteloos van en onveilig, zoals u zelf zegt. Maar ze gaan er niet af. Nee, nou, al wel bij in ons onderzoek. Hè, we hebben een vragenlijst uitgezet onder jongeren. Ja. En we hebben met jongeren gesproken. En we zien wel een verband tussen jongeren die meer online haat en discriminatie zien... ...dat zij zich ook online terugtrekken. Dus okay. uh, minder actief zijn online. Ja, maar er blijven er nog genoeg over die wel uh, haatdragend kunnen zijn. Uh, er blijven helaas genoeg jongeren be uh, bezig en niet alleen jongeren die haatdragende opmerkingen maken online, dat klopt ja. zeker. Is er ook een oplossing voor? Uh, ja, er zijn wel uh, oplossingen die wij breder zien uh, in de aanpak van online haat en discriminatie. En daarbij gaat het eigenlijk echt. We willen vooral eigenlijk proberen mee te geven dat mensen de sociale norm moeten doorbreken. Uit ons onderzoek naar voren dat veel jongeren eigenlijk uh, haat en discriminatie onlosmakend verbonden vinden met de uh, online wereld. Dus iedereen vindt het er een beetje bij horen eigenlijk. Ja, ja. Dat patroon moeten we eigenlijk proberen te doorbreken en dat kan op verschillende manieren. En je kan berichten melden, daardoor laat je zien dat bepaalde berichten niet online horen te zijn eigenlijk. Ja, en niet oké okay zijn. Sorry, wat zei je? En niet oké okay zijn. En niet oké okay zijn, inderdaad. Ja. Je kan ook mensen erop aanspreken, bijvoorbeeld, of een positieve reactie liken. Uh, dus op allemaal verschillende manieren kan je eigenlijk een positieve sociale norm neerzetten. Ja. We hebben aan jongeren gevraagd, welke ondersteuningsbehoeften hebben jullie eigenlijk om hiermee om te gaan? Mm -hmm. En daar kan eigenlijk niks uit, want de jongeren vinden dit... Uh, ja, ja, ze zijn zo verworven met de online wereld... Maar dit komen ze dagelijks tegen en in grote getalen. Ja. ja, begint het dan heel normaal te worden dat dit gedrag, uh, moeten we dat dan maar accepteren? Uh, ik zou dit gedrag zeker niet accepteren. En ik denk ook dat we als samenleving dit gedrag niet moeten accepteren. Maar het wordt wel lastiger als ook uh, bijvoorbeeld mensen uit de politiek dit gedrag vertonen en elkaar afmaken online. wie dus de... geeft nou het ja. goede voorbeeld uiteindelijk? Ja. En dan is het niet... Raar dat jongeren dit gedrag vertonen Ja, niet alleen online, maar in de Tweede Kamer zie je dat ook, hè? Precies. precies. Ja, ja, dus dat blijft lastig. Maar u hebt ook niet meteen de oplossing? Nou, er zijn verschillende oplossingen zoals zij die positieve sociale normen neerzetten. Het hmm. uh, kan ook strenger gemodereerd worden door sociale media-platformen. Dus ja. strenger de content die uh, online komt te staan. Kijken wat past binnen hun gedragsregels. Een strengere wetgeving zou bijvoorbeeld kunnen helpen. Ehm... Uh, ja, en elkaar aanspreken werkt ook. En dat ja. kan op verschillende manieren. Je kan mensen bijvoorbeeld iemands opmerking ontkrachten op basis van feiten. Je kan ook reageren humoristisch of iemand's hypocrisie aantonen bijvoorbeeld. Dus als omstander, ook al is een bericht niet direct aan jou gericht... kan je ook ingrijpen eigenlijk. Ja, maar de omstanders reageren vaak niet meer omdat ze denken... nou, dan krijg ik ook een, een haatbericht terug. Het, het, het, daar zit een risico in, dus dat moet je voor jezelf altijd uh, inschatten... Wat ja. Yeah. Is. En daarom is het uh, werkt het meest, komt uit onderzoek naar voren, dat wanneer mensen die niet tot die gediscrimineerde groep behoren, maar juist door de groep die discrimineert uh, zich uitspreken, dat dat het meeste effect heeft. Ja, duidelijk. Maar we zijn er nog niet vanaf. Dat is in ieder geval wel duidelijk. Het probleem is aangekaart door jullie in ieder geval onderzocht. En ja. hoe het verder moet, dat moeten we dan even bekijken. We moeten met z'n allen misschien gedragsverandering toe gaan passen en wat minder. Dat uit, lijkt mij uh, helemaal de... geen verkeerd idee. Joh. Nee, dat lijkt me heel Laten goed. Laten ja. wij in ieder geval het goede voorbeeld ja, neerzetten ja, ja. Om, uh, voor de jongeren. Zo is dat. En uh, als mensen daar meer over willen weten, Movisie heeft het op de website staan, denk ik. Ja, op de, het staat op de website van KIS, Kennisplatform Oh ja. Kis.nl. Kis.nl, daar kom je terecht als je dat wil weten. En dat is dus het kennisplatform Inclusief Samenleven. Heel duidelijk hoe dat zit. Ik dank u wel voor het inkijkje in deze online discriminatie. Koen Cross onderzoeker team aanpak Discriminatie Movisie. nummertje van uh, vreselijk lang geleden... ...uit 1973... ...de Detroit Emeralds... ...Feel the Needy Me... Ja, ...en een heel gek stereo... ...bij het nummer van de Rolling Stones... ...gitaar rechts en dan... Uh, ...drumstel helemaal links... ...wat een gekke plaat is dat... ...nou ja, het is even niet anders... ...je hoorde wel een mooie en een legendarische... I can't get no satisfaction. Och, het loopt al tegen twaalf uur. Ja, de dus show. het gaat de tijd snel als je het naar je zin hebt. Zeker op zo'n warme dag als vandaag. Ik heb niet zoveel zin om iets te doen. En jij misschien ook wel niet. Ik zou het ook maar rustig aan doen. Lekker veel drinken en als je naar buiten gaat smeren. Maar ik ga me alvast uh, klaarzetten voor de ja, sluiting van de Olympische Spelen. Want dat is natuurlijk vandaag ook uh, van belang. Het wordt een hele mooie ceremonie. En ik hoop dat het minstens zo mooi is als de ceremonie bij de opening.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 Me, me gusta camelaar, me me me me me me me me me me me me me me me Me gusta Guatemala, Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla 1, 2, 1, 2, 3 Didn't I swear you were dead to me Didn't you scream that I had to leave Didn't I slam your damn front door saying I ain't never gonna come back no more Didn't you drag my name through town? Didn't we take all the pictures down? So why am I here with your lips on mine? I could've sworn I said this was over, didn't I? Good morning to me, those are my jeans On a floor I know so well to so know what to think, what day of the week All I know is what the hell We're backsliders Look at us—a lipstick on your pillow. Dashen. Natuurlijk aan het einde van deze aflevering van de Zondagmorgen bij ZVL. daar en Manu Ciao. Ja, mijn gusta's toe. Radio de klok, pas op Cuba. Ja, en als we kijken naar de klok. Het is mooi geweest voor vandaag, het is afgelopen. Volgende week zondag ben ik weer bij Leven en Welzijn. En dan heb ik weer uh, lekkere muziek voor je, de aanbieding en een paar interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Zometeen Leen hier bij ZVL. Veel plezier met hem. En uh, wat mij betreft uh, tot volgende week. Dus tot besluit, een nummer dat een dominante rol had bij de opening van de Olympische Spelen. Dus nou, daar sluiten we de show mee af. Seron en Super Major. Mooi dag.